Ook op Android-telefoons wordt binnenkort de pistool-emoji vervangen door een waterpistooltje. Daarmee volgt Google zijn grootste concurrent, Apple. Dat deed twee jaar geleden al hetzelfde. De emoji van een waterpistooltje werd ook al op Android-telefoons... in een aantal apps gebruikt, waaronder WhatsApp. Google wilde jarenlang niet van de revolver af... omdat het plaatje door de meeste andere techbedrijven nog gebruikt werd. Waarom, het Google, waarom Google nu alsnog overstag is, is nog onduidelijk. Het weer. De regen trekt vannacht naar het Zuidoosten. In de ochtend wordt het droog. Overdag breekt de zon door en ontstaan ook stapelwolken. In de middag af en toe een bui met mogelijk onmeer. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Eveline van Rijswijk. Kom terug. U luistert naar Focus, het nachtprogramma van de NTR... waarin wetenschap en geschiedenis centraal staan. Zo direct een documentaire van wetenschapsjournalist Corlijn de Groot. Zij deed onderzoek naar de wereldwijde handel in Hommels... en de ecologische ramp die dat teweeg brengt. En we gaan het hebben over de Heaven's Gate-sekte. Zij geloofden dat de aarde gerecycled zou worden. En de enige manier waarop ze dat konden overleven... was door zich te laten oppikken door een ufo. Je verwacht het misschien niet, maar je kunt aardig wat geld verdienen met homos. Deze handel in homos. The there, there are no on a country road. We the way back home. You get there, you don't wanna go. Mm -hmm. I've frozen over my desire, covered up in virgin snow. But when I stand beside her, she burns. she burns like petrol, sulphur, paper, and fireworks. And I'm burning. Yeah, I'm burning. Be warm right to my very soul. We get so tangled up, it's hard to know what is hers and what's my own. Vines at the bottom of an olive grove. I've frozen all my desires. snow, but when I stand beside her, she burns, yeah, she burns, like petrol, soap, paper, fireworks, and I burning, yeah, I'm burning, I've frozen all my desire Been Covered up in virgin snow But when I stand beside her She burns, yeah She burns like petrosome, paper, fireworks Je verwacht het misschien niet, maar je kunt aardig wat geld verdienen met hommels. Deze handel in hommels staat op het punt om een ecologische ramp te veroorzaken in Zuid-Amerika. Afgelopen maart luiden ecologen de noodklok over de hommel. En wetenschapsjournaliste, Colijn de Groot, dompelde zich onder in de hommelhandel. En we gaan luisteren naar het verslag dat zij eerder maakte voor Argos. GELUIDEN als het even kan, lig ik ze zomers in mijn verwilderde achtertuin te bespioneren. Met hun grote, harige lijf storten ze zich vol overgave op bloemen... die ik speciaal voor hen geplant heb. Ik moet lachen om hun lompe manier van doen. Soms maken ze een wat humeurige indruk op mij. Sommigen vinden dat boos klinken. Ik vind dat juist heel gezellig. Ja, dan hoor je af en toe hoor je zo... En dan denk je van, zit er iets klem of zo? Hoogleraar David Klein van de Wageningen Universiteit en ik... hebben het over onze aardhommels. Die koddige, vliegende teddybeertjes. De aardhommel is een van de 350 soorten bijen die we in Nederland hebben. Um, hij heeft twee gele bandjes. Eentje vlak achter de kop en eentje op de voorkant van het achterlijf. En hij heeft een witte kont. De rest is zwart. Hij is heel knuffelig he, om te zien. Hij is behoorlijk knuffelig. Ja, om te zien en uh, eigenlijk ook wel gewoon om ermee om te gaan. Want uh, hij heeft wel een angel, de vrouwtjes hebben angels... Maar, maar hij steekt eigenlijk zelden of nooit. Je kan ze gewoon tussen je handen vangen... en als je maar niet klemt, dan, dan steken ze niet. Als ze druk zijn met zuigen uit een bloem, aai ik ze stiekem wel eens. Ook al geloof ik niet dat ik ze daar nou een plezier mee doe. Je kunt ze ook eigenlijk overal nog aantreffen. Dus als je een achtertuin hebt en er staan wat bloemen in... dan zijn de aardhommels de soorten die je daar het, het makkelijkst ziet. Ik heb deze week voor het eerst weer een aardhommel zien vliegen. Het kan niet anders dan een koningin zijn geweest. Nog een beetje versuft, omdat ze net uit haar winterslaap was ontwaakt. Nu vliegt ze nog. De rest van haar leven brengt ze onder de grond door, waar ze haar eitjes legt. Een tijdje geleden kwam ik erachter dat dat knuffelige wilde beestje uit mijn achtertuin al sinds 30 jaar een commercieel product is. Het Nederlandse bedrijf. Hoppert Biological Systems is een van de weinige bedrijven ter wereld die hommels kweekt en verkoopt. Op een industrieterrein in Berkel-Roderijs, onder de rook van Rotterdam, is het hoofdkantoor gevestigd in een groot, modern, licht gebouw. je het? de de fruits. How everything has a purpose. Ja, ik was uh, laborant en, uh, en, en programmeur. Dit is Remco Huverman, manager bij Koppert. Nee, ik uh, zat op een verjaardag bij uh, iemand die zegt... Van, yo, ik heb nou van een apart bedrijf gehoord, uh, die, uh, die is hommels aan het kweken. Binnen het bedrijf gaat hij over de hommels. Dus ik denk van, hé, hey, dat is interessant. En... Uh, en toen heb ik de zondag daarna direct een brief geschreven. En toen heb ik nog uh, goed geteld, geloof ik, tien dagen software zitten schrijven. En toen zat ik uh, om de volgende dag een uh, nummerplaatje op de rug van de koning te plakken. We zijn eigenlijk in een uh, kantoorruimte. Alleen uh, is er wel iets heel bijzonders op tafel. Namelijk een grote vierkante kartonnen doos waar Natupool op staat. Nou, dan gaan we eens even kijken, heel voorzichtig. Schrijven de doos deze kant op. En... Zorg we hem openmaken? Ja, als we hem openmaakt. Oké, okay, zullen we hem openmaken? Ja, horen Dan hoor je gelijk het, het zoomen van de hommels. Die, die zien het licht, want ze zaten in het donker. Net als in de, in de natuur leeft een hommelvolk onder de grond in het donker. Dus we, zitten, we kijken door een transparante plaat. En dan zien we een, een hommelnest. Dus we zien allemaal hommels lopen en allemaal kokons en bolletjes. En dat is het, het broed. Volgens de website is de missie van Koppert om de gezondheid van mens en aarde te verbeteren. Ze zijn gespecialiseerd in biologische gewasbescherming, zoals sluipwespen. En in natuurlijke bestuivers, hommels. Hier in de hoek kunnen we zien zit een hele grote hommel en dat is de koningin. Oh ja, die is echt ja. een slaggrote, inderdaad. Ja, die is wel echt wel na twee keer soms zelfs drie keer zo groot. En het mooie van het geel is wel, of ja, misschien niet het mooie, dat die koningin die begint helemaal alleen. Die legt de eerste eieren. En die eieren moet ze zelf voeren. is er een week of drie mee bezig voordat er dan zeg maar de eerste drie, vier jonge werksters uitkomen. En vanaf dat moment heeft die koning zeg maar hulptroepen En kan ze zich meer gaan richten op het leggen van eieren. Aan insecten valt goed geld te verdienen. In 2016 heeft Koppert 183 miljoen euro omgezet en 12,3 miljoen euro winst gemaakt. Hoeveel zitten er nu in, denkt u? Ongeveer 80 ja, ja, dat is ja. het. En het zijn allemaal kinderen van die ene koningin? Ja, dat klopt. Het zijn allemaal uh, werksters. Allemaal dames? Allemaal dames, ja. ja, ja heel, veel, uh, heel veel dames inderdaad. De handel in hommels begint in 1985. Een Belgische dierenarts, Roland de Jonge, ziet dan een hommel een kaspine vliegen. Die rende achter die hommel aan en die zag die, die hommel aan een bloem gaan hangen. En toen hoorde hij iets unieks. Toen hoorde hij dat... Bzzzt. En dat is het unieke wat, wat hommels kunnen, dat heet trailbestuiving of busbestuiving. En wat ze dan doen is, uh, ze schakelen zeg maar de, de, de, de vleugels los, ik maar zeggen. ze zetten de auto in de vrije en ze geven dan vol gas. Die trailbestuiving legt telers geen windeieren. De vruchten worden groter, de kwaliteit verbeterd en ze kunnen zelfs langer bewaard blijven. Allemaal dankzij hommels. Het was dus een gigantische economische boost voor de tuinders... En uh, ja, toen wilde eigenlijk iedereen van de ene op de andere dag wilde hommels hebben. Ja, dan werkten we hier op deze locatie waar we zitten van uh, ja, we zes dagen per week. En met hele grote groepen met mensen. En uh, aldoende lerend van uh, ja, hoe we zo snel mogelijk zoveel mogelijk konier konden kweken. In de koelcellen konden zetten. En ja, dat is gewoon... Uh, met vallen opstaan is dat gewoon uh, gebeurd. Werken alle tomatentelers nu met hommels? Volgens mij is het 100% van de bestuiving in Nederland uh, van tomaten in kassen gebeurd door hommels. Bioloog David Klein. En hiervoor moesten mensen dat met de hand doen en die hadden dan trilstokjes. En dan moesten ze dus elke bloem afgaan elke dag weer. Alle bloemen die open waren, die moesten ze even aanraken zodat dat stuifmel los loskwam. En dat was natuurlijk vreselijk veel werk. Dus het grote verschil is in plaats van al die mensen die dat continu moesten doen... was het nu gewoon één kastje met hommels neerzetten, klaar. Nou ja, dan snap je ook wel dat, dat telers in het buitenland ook wel zo'n hulpje willen... Ik snap dat heel goed. Ja, absoluut. Want er zijn nog landen waar ze nog steeds met een trilstok langs de tomaten gaan. Australië bijvoorbeeld, waar ze geen hommels hebben. En waar ze dit dus allemaal met de hand moeten doen. En daar zijn de telers ook hard aan het roepen van... wij willen die, wij willen die hommels ook. Geef ons die hommels. We hebben een dagelijkse transport van hier vandaan naar Schiphol. En daar gaan ze vliegtuigen in. En dan staan ze binnen een x aantal uren in Zuid-Europa of tot in Japan. Dan gaan ze gewoon het bagageruim in? Uh, nou, ze hebben een, ja, de meeste vliegvelden hebben een speciale afdeling voor levende haven. En hebben ze speciale, we hebben hier een dierenhotel, zoals ze dat noemen, op, uh, op Schiphol. De meeste mensen hebben soms geen idee... Van dat ze bovenop een paar pallets met hommels zitten... als ze op weg zijn naar Zuid-Spanje of zo. <laughs> dan vliegt allemaal mee. Het is 1994... Een warme, winderige lente dag op de campus van de Universiteit van Concepción in Chili. We was just standing in front of the faculty building and, and uh, then something very big and heavy flew against my head and I, I have to confess that it hurt also a little bit. Ik ben op bezoek bij de Chileense bioloog Claudia Carido. Ze vertelt me hoe de grootste hommel ter wereld, de Bombus Dalbombi... ooit tegen haar hoofd vloog. Die hommel komt alleen in Zuid-Amerika voor. Liefkozend wordt er ook wel de vliegende gouden muis genoemd. Krido was onder de indruk. Well, they are they are big. <laughs> they look like flying big red teddy bears. They were everywhere, very common. Mm. Maar nu komt hij niet meer voor. But now obviously they completely disappeared from from that region. Mm. You find them only in the very extreme south in Chile only. So mm. what happened? In Chile hebben ze Europese bumblebee, bombos geïntroduceerd. De hommel uit mijn achtertuin, zo vertelt Guido, is verantwoordelijk voor het uitsterven van de hommels bij haar in Chili. Hoe kan dit? Die aardhommel die, die voelt zich eigenlijk overal heel erg thuis. En als hij helemaal ontsnapt, kan hij zich uitstekend in de, in de natuur handhaven. En dan breidt hij ook echt schrikbarend hard uit. Ja, hoe snel gaat dat ongeveer? Nou, dat hebben ze in Zuid-Amerika kunnen onderzoeken. En dan praat je over 200 kilometer per jaar. Ja, De schade is geschied. De, de, de inheemse soort dreigt, dreigt daar te verdwijnen... als gevolg van de komst van, van onze soort. Carido en Klein zijn niet de enige bezorgde biologen. Deze maand luiden wetenschappers in Zuid-Amerika de noodklok. In de Journal of Applied Ecology verscheen een artikel... over de hommelinvasie in Zuid-Amerika... De biologen geven advies om de import van nog meer buitenlandse hommels onmiddellijk te stoppen. Eén van de onderzoekers wil niet afwachten of de regering daarop reageert... en heeft de hulp van een advocaat ingeroepen. Ik skype met Vladimir Riesco, de Chileense advocaat die aangifte heeft gedaan. Ah ja, bueno is Riesco, de hij heeft aangifte gedaan van biologische verontreiniging. En daarmee bedoelt hij geen giftige stoffen, maar die aardhommels van mij. Want uit meerdere wetenschappelijke studies blijkt dat de afname van de inheemse hommel het gevolg is van Europese aardhommels die sinds 1997 Chili zijn binnengekomen. Ik ontdek dat de aangifte terecht is gekomen op het bureau van politiecommissaris Victor Casanova-Lara uit Valdivia in het zuiden van Chili. Het openbaar ministerie heeft hem opdracht gegeven om deze zaak te behandelen. Casanova-Lara is gespecialiseerd in milieuzaken. De milieuwetgeving in Chili is niet zo streng, meldt hij me. Toch onderzoekt hij of de Chileense overheid, of de bedrijven die de hommels invoeren en verkopen, strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Ondertussen vraag ik me af, hadden ze in 1997 niet al kunnen bedenken dat het introduceren van een nieuwe diersoort een slecht idee is? Het is toch niet voor het eerst dat dat misgaat? Hallo, Thijs Goldschmidt. Op zijn werkkamer in Amsterdam ontmoet ik schrijver Thijs Goldschmidt. Hij noemt zichzelf... Een afgedwaalde bioloog. In 1981 vertrok hij naar Tanzania om onderzoek te doen naar vissen die in het Victoriameer leefden. Het Victoriameer ja, is eigenlijk een heel troebel meer, een soort ertensoep, En voor gedragsbiologen zoals ik destijds was, nogal frustrerend omdat ik heel graag kijk naar diergedrag. Die tropische die blijkt een goudmijn voor Thijs Goldsmith en zijn collega-biologen. Ze vissen de ene na de andere bijzondere soort uit het meer. Goldsmith was vooral benieuwd naar de cycliden. Dat zijn baarsachtige visjes. Bij de visboer zul je ze niet vinden. De meeste cycliden, dus de bulk van al die visjes... was misschien een centimeter of vijf tot acht. En heel graterig. Dus die waren eigenlijk niet zo heel, heel lekker en gewild. De lokale bevolking snapt het enthousiasme van de biologen... voor de cycliden daarom niet. Maar Goldsmith en zijn collega's zagen de enorme waarde van de vissen wel. Voor ons waren het een soort schilderijen van Rembrandt of van Gogh, iets heel moois. Hij heeft een boek geschreven over zijn periode in Tanzania. Darwin's Hofvijver heet het. Daarin schrijft hij dat ze wel 150 nieuwe soorten ontdekten. Die eerste jaren vol enthousiasme, later zuchtend... want niets is afstompender dan elke week iets bijzonders ontdekken. Ik heb zelfs eens een naamloos, maar uitzonderlijk driftig... en levenslustig mannetje met purperkleurige flanken... en gitzwart masker weer vrijgelaten... omdat mijn hoofd er op dat moment niet naar stond... een nieuwe soort te ontdekken. Ik geloof niet dat hij ooit nog gevangen is. Ja, ik weet niet of ik er blij mee ben dat je me hier aan herinnert. Want dit had ik verdrongen. Maar het geeft wel aan hoe bizar veel soorten ja. daar zitten. Dat je het gewoon begint te vervelen bijna. Maar dan verandert alles. Op een gegeven moment uh, waren die beesten verdwenen... of ving je ze niet meer en vroeg je af wat er aan de hand was. En er waren al geruchten geweest dat... Uh, lokale vissers, Tanzanianen, enorme gaten in hun staande netten uh, aantroffen en niet begrepen wat er was. Er gingen meteen geruchten over een vreselijk monster... wat uh, Manzagolf was uh, uh, binnengetrokken. Dus, uh, ja, je moest denken aan het monster van Loch Ness of de Yeti. Of, <laughs> maar dat bleken gigantische Nijlbaarzen te zijn. Nijlbaarzen. Vissen die van oorsprong daar niet voorkwamen... In 1954 en dan zijn die geïntroduceerd met het idee dat koloniale sportvissers in Oeganda... dus meestal Britten... Een, daar een goede vis aan zou hebben voor hun plezier. Uh, en ook met het idee dat die cycliden tamelijk waardeloos waren. Dus dat je beter die kon laten opeten en dan een veel grotere vis kon oogsten. Toen zijn er uh, begin jaren zestig opnieuw introducties geweest. En dat is maar heel weinig geweest. Hè? Misschien een emmertje jonge nijlbaars of hoogstens een paar kleine... Met, die, die in dat meer zijn gekieperd. En uh, die uh, tweede introductie is wel uh, geslaagd. Al heeft het heel lang geduurd... voordat de populatie van die Nelbaarsen opeens explosief toenam. Hoe kan het nou dat die Nelbaars het gigantische Grote Meer domineert... terwijl het allemaal begon met een Emmertje jonge visjes? Die beesten... Kwamen vermoedelijk terecht in een soort vreedparadijs. vol met allemaal tamelijk trage, niet al te grote cycliden. in gigantische hoeveelheden. En die beesten konden makkelijk 100, maar soms in uitzonderlijke gevallen wel 200 kilo zwaar worden. En ja, die stof zuigde enorme hoeveelheden van die cycliden weg. Met de komst van de Nelbaar sterven niet alleen tientallen soorten vissen uit maar verandert ook het leven rondom het Victoria meer dramatisch. Er komen visfabrieken waar de gigantische nelbaarsen verwerkt worden tot filetjes. Niet bedoeld voor de Afrikanen, maar voor het Westen. Het is echt zo dat ik meende naar een soort paradijs te vertrekken. Dat is natuurlijk ook een naïef idee. En vijf jaar later als je weggaat is het totaal verprutst. Is de situatie in Chili net zo ernstig? Is de Europese aardhommel de Nelbaars van Zuid-Amerika? Een verschil met het Victoriameer is dat het meer begrensd is en de Nelbaars dus niet de rest van Afrika kan leegvreten. Dat is helaas niet het geval bij de geïmporteerde hommels in Chili. Die vliegen inmiddels ook al in Argentinië rond. En what's, what's sort of concerning is we don't know how far they're gaan. go. They haven't stopped yet. Um, we don't know how far north they're to get. De Brit Dave Golson is de bekendste bijendeskundige ter wereld. Hij is in Argentinië bewust op zoek gegaan naar de inheemse reuzenhommel die hij wel eens met eigen ogen wilde zien, maar tot zijn grote frustratie zag hij steeds opnieuw die Europese aardhommel. Hij vreest dat er nog geen einde is gekomen aan de expansiedrift van de Europese hommels. Um, I mean in theory they might even go right up into North America, um, so it, it could be a much bigger catastrophe in just slowly happening. Mm -hmm. Ik skype met de Argentijnse bioloog Marcelo Eisen. Hij is de eerste auteur van het artikel in de Journal of Applied Ecology... waarin wordt opgeroepen tot een importverbod. Hoi dat je met je. Nee, geen Ik ben een echte bier. Oh, okay. Hij zegt dat de concurrentie tussen de Europese en Zuid-Amerikaanse hommels... niet kan verklaren dat de inheemse hommel aan het uitsterven is. Er moet iets anders aan de hand zijn. Het zijn vooral de ziektes die onze Europese hommels met zich meebrengen. Zijn onderzoek toont aan... Dat er nu ziektes in Zuid-Amerika zijn die er eerst niet waren. Basically, the evidence is that we were able to detect some pathogens that were not present. To the invasion. Aan de Nederlandse bioloog David Klein vraag ik waarom de inheemse hommels zo kwetsbaar zijn. Ja, die aardhommel, op het moment dat hij naar een gebied wordt gebracht waar die niet thuis hoort. Die neemt dan zijn natuurlijke parasieten en ziekten neemt die met zich mee. Die kan daar zelf redelijk goed tegen... want die is samen met die ziektes geëvalueerd hier in Europa. Die ziektes die springen dan over op de inheemse soorten... en die zijn daar niet op aangepast. En wat je dan krijgt is dat die soorten daardoor heel erg hard achteruit gaan... terwijl de aardhommel daar eigenlijk nauwelijks last van heeft... en een gespreid bedje ziet met weinig concurrenten... en fantastische omstandigheden. Het meenemen van ziektes door Europeanen naar Zuid-Amerika... dat hebben we al eerder meegemaakt, zegt de Chileense Guido. Maar dan door mensen. Die mazelen die zijn in de 15e eeuw door ontdekkingsreiziger Columbus meegebracht. Twee derde van de oorspronkelijke bevolking is toen aan Europese ziektes bezweken. Ze geen tegen en de diëntelijke vlees. Dus het is een extreem voorbeeld, maar dit gebeurt ook met insecten of andere animaties. Voor de benefit van onze passagiers, vliegen, zullen we weer een veilige video We zouden het apprecieën als u ons geeft u uw attention. Zo klinkt het in het vliegtuig naar Chili. Je wordt besproeid met insecticiden omdat ze niet willen dat je beestjes meeneemt. Als je naar Chili vliegt, als de een uh, plane arrived. They went through with insecticides in the in in the cabin to be sure that you didn't get anything out. Maar zo streng is Chili niet als het om de invoer van hommels gaat. So I think the big misunderstanding here was that uh, these bumblebees they are pollinators and therefore a good thing. De hommels worden binnengehaald omdat ze iets positiefs doen, maar dat ze ook negatieve kanten hebben, daar wordt niet over nagedacht. Without thinking that ja, yeah, every species could get invasive and could get from something positive to something negative. De Europese hommel veroorzaakt een ecologische catastrofe, maar de overdaad aan hommels veroorzaakt ook nog een ander probleem. In de valleien tussen de bergen van de Andes, dichtbij Chili, ligt een Argentijns landbouwgebied waar fruit wordt getild, waaronder frambozen. En de telers die klagen sinds een paar jaar dat hun oost terugloopt. Eisen heeft aangetoond dat dit komt door de Europese hommels. Zij zorgen ervoor dat de vruchten kleiner worden of niet eens gevormd. De zijn kleiner of niet dat mijn collega's uit Argentinië me dat de eerste keer vertelden. Toen had ik zo, reageerde ik een beetje lacherig. Van, nou, dat zal wel een keer gebeurd zijn, maar dat is wel uitzonderlijk. Maar dat blijkt echt met grote regelmatig gebeuren daar zo. De Nederlandse bioloog David Klein. De aardrommel heeft zo weinig last van parasieten. Uh, en zo weinig concurrenten dat die gewoon in enorm hoge dichtheden voorkomt. Ja, die vindt framboos fijn, dus dan vliegen ze met z'n allen daarop. Uh, ja, en wat dan in dit geval tot gevolg heeft dat die bloemen beschadigd worden. Het is extra pijnlijk dat juist de Argentijnse boeren last hebben... van de Europese hommels. Want Argentinië heeft ervoor gekozen... om geen Europese hommels op hun grondgebied toe te laten. Maar ja, hommels houden zich natuurlijk niet aan landgrenzen. De Argentijnse telers hebben aan bioloog Eisen gevraagd... of ze de Europese hommels dood moeten maken. Dat kan... Maar dat lost niks op. Eerst moet je de kraan dichtdraaien, zegt hij. Het heeft geen zin om actie te ondernemen... zolang er nog elk jaar duizenden en duizenden hommels worden geïmporteerd naar Chili. De Europese hommel zal zich in Zuid-Amerika niet meer laten uitroeien. Heeft een importverbod dan nog wel zin? Ja, natuurlijk. Ik denk dat het voor everything helpen als je het nu stopt, en je de pollinators, want albomi is de meest evident But, Ja, zegt de Chileense bioloog Carido. We moeten onmiddellijk stoppen met de hommels naar Chili te halen, want de Europese aardhommel bedreigt ook andere insectensoorten in hun voortbestaan. Chili moet inzetten op inheemse bijen voor de bestuiving van hun gewassen. Het is duidelijk dat de Chiliense regering haar verantwoordelijkheid moet nemen. Waarom willen ze überhaupt zo graag onze hommels? Ze hebben toch hun eigen hommels. So um, it was 1998. Um, I guess they thought it would help with crop pollination. Seems a bit odd because they've got native bumblebees already. Yeah. So I don't know why they thought they needed European bumblebees. Jarenlang kocht Chili hommels in, want dat was wel lekker makkelijk. They deliberately let them go. They they didn't didn't quarantine them. They didn't screen them for diseases. They just brought them in. They just put the buiten site outside and let them produce new queens and males and fly off. Um and they en thank you very much. And off they went. Maar de bedrijven die ze exporteren en daar heel veel geld mee verdienen, moeten die geen verantwoordelijkheid nemen? Goulsen heeft geprobeerd uit te vinden welke bedrijven dat zijn. I don't know it doesn't seem to be I've tried to find out where they which factory they bought them from but um it doesn't seem to be a a record of that that's accessible to to the public as it were but it will it has to be one of about three companies because there's only really three big companies in in Europe that make them. Oké, okay, er zijn drie grote spelers op de hommelmarkt. Wie zijn dat en hebben ze aan chili geleverd? Ik ontdek een importvergunning voor 30.000 hommelkoningen in 2016 afgegeven aan het Nederlandse bedrijf Koppert. En het blijkt dat ze ook een vestiging in Chili hebben. Daarna probeer ik zoveel mogelijk bijenonderzoekers uit allerlei landen te spreken... en langzaam verzamel ik steeds meer officiële documenten met importgegevens. De drie grote spelers zijn Yad Mordegai uit Israël... Biobest uit België en Koppert uit Nederland. Sinds 1997 hebben ze meer dan een miljoen aardhommelkolonies Chili ingevoerd. Er was ook ooit nog een ander Nederlands bedrijf dat hummels leverde aan Chili. Bunting Brinkman Bies, maar die bestaan niet meer. Ik, ik, een, uh, of ze, ik kan ook allebei hiernaast kunnen we elkaar aanvullen. Dat is ook, vind ik ook prima. Ja, dan zetten we hier ja. nog een stoel erbij. Ja. Coopert Biological Systems bestaat nog wel. Daarom zit ik daar met Remco Huverman en zijn collega Johanette Klapwijk. Die nu ook is aangeschoen. Ja, het is De hommels staan nog steeds op tafel. Is het uh, met zekerheid te zeggen dat een hommel zoals deze... die er echt wel kerngezond uitziet, moet ik zeggen... dat die echt geen ziekte met zich meedraagt? Daar durven we best wel positief op te antwoorden, ja. We hebben een uh, heel groot kwaliteitslab... Met alle mogelijke uh, manieren waarmee we de hommels kunnen testen. om, om te zien of ze zi vrij zijn van ziekte. Dus daar wordt heel veel energie in gestopt. Um, nu heb ik wel bioloog gesproken. die zeiden van ja. Bijvoorbeeld in Chili zien we wel dat bepaalde bijenziekten. voor de komst van de aardhommels er nog niet waren. en nu wel. Ja, hoe is zoiets dan te verklaren? Um, Chili heeft al best een lange geschiedenis. als het gaat om import van, uh, van hommels. Hommels zijn al geïmporteerd voor het moment dat ze als commercieel product daar binnenkwamen. En het punt is dat die hommels eh, niet van tevoren gecheckt zijn. Die zijn uit de natuur gehaald en in Chili geïmporteerd. Dus daar, dat kan best zijn dat daar eh, ziekten mee meegekomen zijn. De andere hommels hebben het dus gedaan. Maar ze weten toch wel dat biologen zich zorgen maken over de hommelexport. export Ja, even kijken of eh, gaan we gaan we wisselen, want ja. dan gaan we... Ja. Nee. nee, maar... Dat klopt inderdaad, dat zijn inderdaad, maar ja goed, er is op een gegeven moment de vraag vanuit de praktijk, zeg maar. Dus vanuit zijn zeg maar, tomatentelers in dit geval inderdaad uh, voor bestuiving. En dan gaan die uh, tomatentuiners gaan met de overheid in overleg van oké okay, ook mogen wij hommels gebruiken? Nou goed, en dan uh, gaat zo'n overheid, die gaat zich dan verdiepen en dan, uh, die geeft dan wel of niet toestemming voor de import van hommels. En dat wordt meestal wel overwogen gedaan. En wat er ook besloten wordt, wij moeten ons daarbij neerleggen. Er is wel vanuit Chili ook een groep die probeert om uh, een verbod af te dwingen. Hoe, wat, mag ik vragen wat u daarvan vindt? Uh, daar moet ik even over nadenken. Wat <lacht> u daarover reageert? Nou ja, iedereen heeft. Nou ja, goed. Die mensen hebben hun bewegingen om, om, om daar tegen te zijn. Dus ja, iedereen heeft zijn vrije meningsuiting natuurlijk. U ziet zelf geen problemen met de export van hommels naar landen zoals bijvoorbeeld Chili? In landen. Is, uh... Nou, de hommels worden gekweekt voor die commerciële gewassen. Dus in principe, van, zoals de hommels hier hebben staan, zijn ze gewoon schoon. En uh, ja, zou dat geen uh, belemmering moeten zijn voor, voor de toepassing in de commerciële toepassing? Ja, zolang... Uh, kijk, hommels worden nu al heel lang geïmporteerd in Chili. En zolang de overheid dat toelaat. Ja. Ja. Dus het is verantwoordelijkheid van uh, Chili zelf? Van Chili op dit moment wel, ja. ja. Wat voor een advies zou bioloog David Klein aan de hommelbedrijven geven? Nou, ik denk dat er veel meer geïnvesteerd zou moeten worden in de domesticering van de eigen hommels. Dat zou de manier zijn om ook in landen als Noord-Amerika en Zuid-Amerika efficiënte bestuivers te krijgen. Zou het ook duurder kunnen zijn? Dat zal zonder meer duurder zijn. Kijk, ze hebben het al allemaal, de industrie heeft het al allemaal uitgezocht voor deze soorten die ze nu in de kweek hebben. Dat kan ook waarschijnlijk niet met alle soorten hommels. Want er zit best wel veel variatie tussen hommels. Sommige zijn makkelijker en andere zijn moeilijker. Maar goed, als dat niet lukt met de inheemse soorten... dan, ja, dan heb je pech, dan moet je dat niet doen. En stel dat er een importverbod komt in Chili. Ja, hoe zou Koppert dat vinden? Um, ja, dan, dan moeten we naar andere oplossingen gaan zoeken. Zoals? We zouden lokaal kunnen gaan kweken. En, maar dat zou misschien dan nu ook al kunnen? Dat zou kunnen, maar we, we gaan niet zomaar ergens lokaal kweken. Want er zit ook een commercieel uh, plaatje aan vast, een economisch plaatje. Want wat Remco net heeft uitgelegd is dat uh, kweken van hommels niet zo simpel is. En het is dus ook niet zo simpel om elders nog een uh, andere kweek op te zetten. En dat betekent hoe dan ook dat je uh, versnippering krijgt van, uh, van je kweek. En dat, uh, ja, dat drijft de kosten wel aardig op. Levert het zeg maar, intern ook nog discussies op over of wel of niet geëxporteerd moet worden naar een land voelt als Chili? Ja. ja, dat levert zeker, zeker discussies op. Vooral tussen de biologen en de salesmensen? U luisterde naar de documentaire hommelhandel van Corlijn de Groot. En eerder was die te horen bij Argos... het onderzoeksjournalistieke programma van NPO Radio 1... op de zaterdagmiddag. En aan de aanleiding van die uitzending... is een Belgische krant verhaal gaan halen bij het bedrijf Biobest. Zij geven toe dat ze een grote fout hebben gemaakt. Maar desondanks geven ze te kennen... gewoon door te gaan met de export naar Chili. Dus we zullen moeten afwachten wat dat gaat betekenen... voor de inheemse hommels daar. Ik wil je... me Op 26 maart 1997 werden in een villa in de buurt van San Diego... de lichamen aangetroffen van de 39 leden van de Heaven's Gate-sekte. Ze leken collectief zelfmoord te hebben gepleegd. Volgens de FBI ging het om een doordachte actie... waarbij 21 vrouwen en 18 mannen zichzelf van het leven beroofden. Maar wat was die Heaven's Gate-sekte nou precies? En waarom pleegden ze collectief zelfmoord... De havagate secte was een groep mensen die geloofden dat de aarde gerecycled zou worden. En de enige manier waarop ze dat konden overleven, was door de aarde te verlaten. En de aarde verlaten, dat wilden ze wel op een heel erg merkwaardige manier bereiken. Het idee was namelijk dat hun geest, en dus niet per se hun lichaam... zou worden opgepikt door een ufo. En die ufo zou achter de comet heel bob zweven, die pas ontdekt was. Ja, volgens de leider van de secte Marshall Applewhite... was die ontdekking een signaal van buitenaards leven... Iets of iemand zou hen komen halen. En wel op 26 september 1997. Dat was het moment dat de komeet het dichtst langs de aarde zou scheren. Ja, En in 2012 verscheen het nummer heel bob van de band Django Django... over deze komeet waar we zo naar gaan luisteren. Ze beschrijven daarin dat we zo ontzettend lang hebben moeten wachten op de komst ervan. De komeet was namelijk voor het laatst zichtbaar toen Stonehenge nog gebouwd moest worden. Maar in 1997 was de komeet maar heel kort zichtbaar. Je had hem dus makkelijk mis kunnen lopen. En een nieuwe kans zou erg lang op zich laten wachten. Want de komeet zou pas weer te zien zijn rond het jaar 4600. Ja, de komeet Heel Bob. Niet alleen voor Django Django een inspiratiebron... maar ook voor de Heaven's Gate secte. En de oprichters van de secte, Marshall Applewhite en Bonnie Nettles... ontmoetten elkaar in een psychiatrisch ziekenhuis... waar zij werkte als verpleegkundige en hij was opgenomen. Ja, en in het ziekenhuis vertelde Bonnie en Marshall... dat hun ontmoeting haar al was ingefluisterd door buitenaards leven. De aliens hadden haar schijnbaar de opdracht gegeven... om de mensen naar een volgend niveau van de evolutie te be begeleiden. En van dat idee probeerden Bonnie en Marshall... zoveel mogelijk mensen te overtuigen. Maar het lijkt me toch best een lastige klus. De secte had uiteindelijk toch zo'n 100 volgers. En Applewhite kreeg 38 mensen zover... om met zijn evacuatieplan mee te doen. Om dat te laten slagen moesten ze alles achterlaten wat menselijk was. Dus ook hun lichaam. En omdat de evolutionary level above humans... zoals zij hun toekomstig bestaan noemden, seksloos zou zijn... waren veel mannelijke volgers van de secte... ruim voor hun dood al gecastreerd. Oh. Zo konden ze er alvast aan wennen. En laten we ook even geluisteren naar de laatste oproep... die Applewhite deed in 1997... om hem te volgen en mee te gaan naar het volgende niveau van evolutie. Ik zal je vertellen over een and en als je daar wilt gaan... Then you have to follow me because I'm the guy who's got the key at the moment. And it requires that you, if you move into that evolutionary kingdom, that you leave behind everything of human ways, human misinformation. Now breaking away from the world is not easy. It's difficult. It's tough. This is your chance. I'm here. I can take you out of here. I can lead you into that kingdom level above human. That can't happen unless you leave the human world that you're in and come and follow me. Time is short. Last chance. Hij zegt hier eigenlijk dat hij de sleutel heeft tot een leven na de aarde. En mensen die hem volgden gingen hem ook echt mee in dat idee. En uiteindelijk huurden zij in september 1997 met zijn 39 39en een grote villa net buiten San Diego. Om hun aardse vervoersmiddel te verlaten... namen ze een mix van phenobarbital met appelmoes... en ze dronken daarna <laughs> nog een slok wodka. Waar ze vervolgens aan stierven. Je zou denken dat ze er allemaal vrij raar bij zouden liggen, was een gekke mix. Maar ze lagen allemaal netjes in hun stapelbedjes. Zwart gekleed en met armbanden waarop stond. Heaven's Gate Away Team. De secte die bestaat overigens nog steeds. Althans, de website is er nog. En die site ziet er nog precies zo uit als in 1997. En je kunt daarop zelf zien hoe de leden van de secte er nu uit zouden kunnen zien. in een buitenaardse gedaante. Nou, de band Saint Motel raakte ook geïnspireerd door de secte en bracht het nummer 1979 uit. En in het nummer beschrijft de band iemand die terechtkomt bij de secte. De secteleden worden zijn vrienden, maar tegelijkertijd vindt hij zijn vrienden maar een gevaarlijk gezelschap.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 You can beg me to forgive you, but this time, baby, you can turn right on around. Hey. Hey. Ain't nobody home. nobody home. Ain't nobody. Hey. Baby, ain't nobody. You know you hurt me once. A Nobody Home van BB King. In het volgende uur duikt Gerda Bosman weer in de depots van Museum Boerhaven in Leiden. En deze keer komt ze daar z'n werelds allereerste hardfilmpje tegen. En daarna nemen we het sparen onder de loep. Want Nederlanders staan natuurlijk bekend als een zuinig volkje. Maar betekent dat ook dat we goed zijn in sparen. Voor onze oude dag bijvoorbeeld. Dat straks, maar nu eerst het nieuws van 5 uur.